Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Franse politie is begonnen met het vrijmaken van een grensovergang tussen Frankrijk en Spanje. Daar wordt sinds gisterochtend geprotesteerd door zo'n 2000 leden van een Catalaanse afscheidingsbeweging. Die wilden de overgang zeker drie dagen bezetten. Maar de Franse oproerpolitie steekt daar nu dus een stokje voor. Actievoerders worden één voor één weggevoerd. Door de blokkade liep het grensverkeer veel vertraging op. In Catalonië is het sinds de veroordeling van een aantal Catalaanse separatistenleiders zeer onreemd. Rustig. De afgetreden president Morales van Bolivia is onderweg naar Mexico gestrand in Paraguay. Enkele Latijns-Amerikaanse landen weigeren het Mexicaanse toestel toe te laten tot hun luchtruim. Morales had om asiel gevraagd in Mexico. Sinds het gedwongen aftreden van de president is het onrustig in Bolivia. Het land is verdeeld en het is onduidelijk wie nu de macht heeft. Want ook plaatsvervangers van Morales hebben hun functie neergelegd. Morales heeft getwitterd dat hij snel naar zijn land wil terugkeren. Tienduizenden studenten hebben door een technische storing afgelopen zomer... één dag onterecht betaald voor reizen met bus, tram of metro. De OV-kaart waarmee studenten door de week gratis reizen... was afgelopen zomer niet geldig tussen 16 juli en 15 augustus. Maar door een fout in een kalender hebben sommige vervoerders studenten ook laten betalen op vrijdag 16 augustus. Uit een kwartaalbericht van de Ombudsman... blijkt dat bijna 58.000 studenten geld kunnen terugkrijgen. Het Israëlische leger heeft een prominent lid van een militante strijdgroep gedood... bij een bombardement op zijn huis in Gaza. Het gaat om Baha Abu al-Atta van de groep Islamitische Jihad. De groep bevestigt zijn dood. Atta wordt verantwoordelijk gehouden voor aanvallen met raketten, drones en sluipschutters... op doelen in het zuiden van Israël. Het weer, buien, vooral in de kustgebieden met hagel, onweer en windstoten. Ook wat zon en vrij veel wind. En het wordt ongeveer 7 graden. Ook morgen buien en nu en dan zon. En ongeveer 8 graden. Dit. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits lost langzaam op, maar het is nog steeds druk rond Amsterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je nog 25 minuten vertraging tussen knooppunt Eemnes en naar de vesting. Op de A10 tussen Lansmeer en Amsterdam-Hemhavens nog een tijdverlies. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen ook nog een kwartier oponthoud tussen de afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen. Het is ook druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Dorp. Vertraging is 20 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam een kwartier onthoud nog... voor knopend De Nieuwe Meer. En op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is het druk... voor Oude Kerk aan de Amstel 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek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 Cause they like the guy Just no. Those babies Déjalo atrás, estás conmigo. Mola mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar. Déjalo atrás, estás conmigo. Same name, same name. If you love me, let me I'm very careful with me Goed heeft het. Bye.